12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Wereldleiders nemen afscheid van Václav Havel. Zware aanslagen in Syrië. Een ex-therapeut gaan dood van baby. Het weer bewolkt, het kan licht regenen. Het wordt een graad of 10 vandaag. Daarbij staat een matige en zeevrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond trekt de wind flink aan. Dan gaat het echt doorregenen. En ook zijn windstoten mogelijk. Morgen dan is het droog met iets meer zon. Met 8 graden wel iets frisser dan vandaag. In de kathedraal van Praag is de uitvaart gaande van Václav Havel, de oud-president van Tsjechië. Hij overleed afgelopen zondag. Bij die uitvaart zijn veel hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Bert van Sloten volgt voor ons de uitvaart. Bert, wie heb je allemaal langs zien komen? Om te beginnen Madeleine Albright, in Praag geboren. Oud-minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Was ook bevriend met Havel. Ze zal ook later tijdens de dienst spreken. Sarkozy, de Franse president. Ook de Duitse bondskanselier Merkel. De Clintons, de huidige minister van Buitenlandse Zaken Hillary. En haar man, de voormalig president van de Verenigde Staten Bill Clinton... Vanuit Engeland Cameron, de huidige premier, maar ook oud-premier Major. En vanuit Nederland Willem-Alexander, onze kroonprins... en de minister van Buitenlandse Zaken, Rosenthal. Het een kleine greep uit de mensen die allemaal zijn bij, voorbijgekomen. We komen zo meteen bij jou terug en bij de uitvaart in Praag. Syrië dan, in Damaskus, de hoofdstad daar... zijn twee zware aanslagen gepleegd met autobommen. Volgens de Syrische autoriteiten zijn er 30 doden, 100, gewon 100 gewonden tijdens van Al-Qaeda worden voor de aanslagen verantwoordelijk gehouden. Explosies waren kort na elkaar in een wijk van Damascus, waar gebouwen liggen van de veiligheidsdiensten. Daarna was machinegeweervuur te horen. In Syrië is al negen maanden een opstand aan de gang tegen president Assad. De gevechten hebben aan vele duizenden mensen het leven gekost... maar berichten over zulke zware aanslagen met autobommen... die waren er nog niet eerder. Wie borstimplantaten heeft van polyimplantprothese, moet die laten verwijderen? Dat advies komt van de Franse overheid. Frank Renout, onze correspondent. Frank, ja, hoe, is de, hoe is de Franse regering tot dat advies gekomen? Nou, er is uitgebreid onderzoek gedaan naar aanleiding van klachten... en daar zijn eigenlijk twee conclusies uit naar voren gekomen. Ten eerste is er geen direct verband gevonden tussen deze protheses... en het ontstaan van kanker, zoals in Frankrijk wel was gesuggereerd. Maar er is wel vastgesteld dat de gebruikte siliconen in deze prothese niet deugen... en dat die implantaten voortijdig stuk kunnen gaan. Met alle gevolgen van dien, ontstekingen bijvoorbeeld... en ook problemen bij het verwijderen ervan. En daarom is nu het regeringsadvies gekomen... laat ze preventief verwijderen, er is geen haast bij, maar doe het wel. En, en hoeveel vrouwen zouden dat moeten gaan doen dan? In Frankrijk gaat het om 30.000 vrouwen. Maar er is ook massaal geëxporteerd door PIP, het bedrijf dat deze siliconenimplantaten maakt. Veel naar Zuid-Amerika, maar ook heel veel naar West-Europa, waaronder Nederland. In Nederland wonen, wonen naar schatting enkele honderden vrouwen met deze borstimplantaten. En uh, al die vrouwen moeten naar het ziekenhuis uh, die, die, die moet, of naar de kliniek, die moeten ze laten verwijderen. Uh, wie gaat dat allemaal betalen? De Franse regering heeft gezegd wij gaan het vergoeden. De implantatie pris en charge door de sociale sociale. Staatssecretaris Nora Berra van Gezondheidszaken zegt alles gaat binnen het Franse ziekenfonds vallen, dus het wordt vergoed. En als de borstprothesen zijn aangebracht op medisch voorschrift, dus bijvoorbeeld nadat een vrouw aan borstkanker is geopereerd, dan wordt ook een nieuwe herstellende borstimplantatie vergoed door het Franse ziekenfonds. Maar dat geldt alleen voor de Franse vrouwen, niet voor die honderden die mogelijk ook met die implantatie in Nederland ontlopen. Dit is een advies van de Franse regering voor de 30.000 vrouwen in Frankrijk inderdaad. Maar er wordt in het buitenland natuurlijk nauwlettend gevolgd wat hier gebeurt. Omdat dat ook als consequenties kan hebben voor bijvoorbeeld ook rechtszaken... of verzoeken voor, uh, voor operaties in andere landen. Frank Renaud in Frankrijk, dankjewel. Een voormalig therapeut uit het Gelderse dorp De Steeg... is veroordeeld tot een half jaar voorwaardelijke celstraf voor de dood van een baby. Een man van 64 deed aan craniosacraaltherapie... Waarbij kinderen soms heel diep worden gebogen of soms zelfs worden dubbel gevouwen. In oktober 2007 overleed een meisje van drie maanden na een behandeling. Tijdens die behandeling zag de therapeut haar ademnood ten onrechte aan voor ontspanning, zegt de rechtbank. En ook toen er geen teken van leven meer was, trad hij niet adequaat op. De therapeut krijgt alleen een voorwaardelijke straf. omdat hij veel negatieve media-aandacht heeft gekregen. En intussen is gestopt met zijn praktijk. Dit is het nos journaal. met Dorald Meegens. Energiemaatschappij Eneco gaat energie verkopen in winkels. Het bedrijf werkt daarvoor samen met Bazooka. Dat is een samenwerkingsverband van verkooppunten. Dirk-Jan Middelkoop is manager klantenwerving bij Eneco. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Middelkoop, waarom moet die verkoop via winkels gaan lopen? Nou, moeten is een, is een groot woord. Uh, alleen we merken wel dat het, uh, het is een concurrerende markt is, de energiemarkt. En uh, we hebben verschillende kanalen om met, klont, uh, met, uh, met klanten en potentiële klanten direct in contact ja, te komen. U belt ze, u gaat via de telefoon de, de, de markt op. Via internet probeert u uw klanten te werven, maar dat is niet genoeg kennelijk. Mm, nou, nou ja, uh, we willen altijd meer klanten hebben. Dus uh, dit is ook een, een, een goede manier om, uh, om nieuwe klanten te kunnen werven. Ja. In, in, in hoeveel winkels is de energie straks te koop? Nou, we zijn nu gestart met een, een pilot uh, van vijf winkels in Noord-Holland. Uh, dat is bemoedigend wat daar gebeurt. En, uh, uh, nou, ik heb de hoop dat we in de loop van 2012 uh, 100 winkels uh, met, uh, ja, kunnen bedienen. En bemoedigend, en... wat is dat dan? Bemoedigend, dat betekent dat uh, de verkopers vinden het uh, interessant en leuk. En uh, het, lukt ons, uh, het lukt ons goed om klanten te overtuigen. En dat zijn andere klanten dan die u via telefoon of internet zou, uh, zou binnenhalen? Wellicht andere. Uh, je ziet toch dat energie is, uh, voor veel mensen uh, relatief nieuw is. Uh, men wil eigenlijk wel weten, goh, kan ik daar wat op besparen? Uh, kan de dienstverlening beter? En, en dit is een nieuwe manier voor ons oh. om, uh, om klanten te overtuigen. En die winkeliers, hebben die wel verstand van energie dan? Nou... Dat is, uh, daar starten we natuurlijk wel mee om de eerste... Nog te niet, trainen. begrijp ik. Wat zegt u? Nog niet, begrijp ik. Nee hoor, nee hoor. Dat is, nee, kijk, energie is, is voor winkeliers nieuw. Maar dat was natuurlijk ook met kabel en, uh, en telefoon. En uh, we trainen ze heel erg goed. Uh, en je ziet gewoon dat, uh, dat ze de, de vragen gewoon aankunnen. En mochten ze er echt niet uitkomen, dan hebben wij een directe lijn... en, uh, en kunnen wij ze ook nog ondersteunen. Ja, als het nou net zo wordt als met die telefoonabonnementen... daar zie ik door de boom het bos ook niet, hoor. Dus hoe dat met die energie moet dan... Ja, misschien juist daarom, en daarom kiezen we voor kleine winkeliers, uh, die kunnen juist goed uitleggen hoe het zit. En, uh, en dat vinden we als enkel belangrijk. Je hebt een hele kleine telefoonwinkel en daar snap ik er nog steeds niks van hoor, als die het me uitlegt hoe het zit met die abonnementen. Nou, in ieder geval, dat, dat is fijn dat in plaats dat je op, op internet allerlei prijsvergelijkingen ziet, waarin je misschien door de boom het bos niet meer ziet, ja. zie je juist als je de aandacht krijgt van een winkelier en daar gewoon even de tijd voor neemt uh, met z'n tweeën, nou dan, uh, dan, zie je, dan zie je het wel. oké. Okay. We gaan het afwachten. Dirk-Jan Middelkoop, manager klantenwerving bij Eneco. Dank u wel. Dank u. Nederlandse bedrijf Tenkaten heeft een systeem ontwikkeld... waardoor militairen beter worden beschermd tegen bermbommen. Volgens het bedrijf zorgt het nieuwe systeem ervoor dat militaire voertuigen... niet meer worden weggeblazen als er zo'n bermbom afgaat. Maar veel details worden er vanwege de veiligheid niet bekendgemaakt. Ik kan alleen zeggen dat het systeem in een split second, in een, in een milliseconde... ...detecteert dat er een uh, explosief afgaat en uh, ja dus, de, wat het systeem al zegt, een, een tegenmaatregel neemt, waardoor het voertuig op de grond wordt gehouden. En meer willen ze er niet over kwijt. Met het nieuwe systeem kan het aantal doden volgens Tenkaten flink worden teruggebracht. Veel landen die troepen in Afghanistan hebben, zouden interesse hebben. Waarschijnlijk zullen volgend jaar de eerste voertuigen met dat Tenkaten systeem zijn uitgerust. Een hoge militair is veroordeeld voor mishandeling van de ex-man van zijn vriendin. Hij gooide een baksteen tegen het been van de man. Daarvoor kreeg hij een boete van 500 euro. De militair, een kolonel van 48, was in 2008 een half jaar lang bevelhebber... van de Nederlandse troepen in Oeroesgan. Het is al de tweede keer dat hij voor agressief gedrag is veroordeeld. Een jaar geleden kreeg de kolonel een werkstraf... omdat hij zijn vriendin een aantal keer had mishandeld. Daarna ging de man agressietrainingen volgen. In China is de dissidentenschrijver schrijver Chen Wei in een kort proces achter gesloten deuren veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar. De schrijver van 42 werd in februari met honderden anderen opgepakt. Op internet hadden ze opgeroepen de Arabische lente te laten overslaan naar China. Chen Wei is veroordeeld voor het aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht. Op buitenlandse websites heeft hij gepleit voor democratie en vrijheid van meningsuiting in China. Volgens een advocaat heeft hij in de rechtbank gezegd dat de dictatuur zal verdwijnen... en dat de democratie in China zal overwinnen. In de haven van IJmuiden heeft de politie vanochtend zes actievoerders van Greenpeace opgepakt. Die hadden op drie grote vissersschepen het bedrag geschilderd... dat de vissers aan Europese steun zouden hebben gekregen. Greenpeace vindt dat Europa moet stoppen met die steun. Er zijn volgens de milieuorganisatie veel te veel vissersschepen... die nu de zeeën bij Afrika leegvissen. Greenpeace zegt dat daardoor miljoenen Afrikanen worden gedupeerd... De zes actievoerders die in Nijmegen zijn opgepakt, zijn opgepakt voor vernieling. Het Amsterdam Museum heeft ruim 51.000 euro opgehaald voor de restauratie van een schilderij. Dat gebeurde via crowdfunding, waarbij iedereen een deel van het schilderij kon sponsoren. Het gaat om het schilderij De Intocht van Napoleon te Amsterdam, van de schilder Mathieu van Bree komt uit 1813. Toek is 6 bij 4 meter, een van de grootste schilderijen in Nederland. Het werk heeft lange tijd opgerold gelegen en daardoor zijn er beschadigingen ontstaan die gerepareerd moeten worden. Het voormalige Amsterdams Historisch Museum is erg blij met de opbrengst van 51.000 euro. Er was op 30.000 euro gerekend. Dan terug naar Praag. Daar is de uitvaart van Václav Havel gaande in de kathedraal van Praag. In de Vitaskathedraal, die onderdeel is van die burg daar zo op het, uh, Spa op het uh, Tsjechische Plein. Plein overigens wat heel vol staat met allerlei mensen die belangstelling tonen voor uh, de begrafenis van Havel. Op dit moment wordt een brief voorgelezen van de paus, van paus Benedictus XVI. En daarin zegt uh, de paus van hij uh, denkt met eerbied aan Havel. Hij prijst de moed. De moed om op te komen voor mensenrechten in een tijd dat dat niet gewoon is was In een tijd dat de mensenrechten zelfs systematisch... in toen nog Tsjechoslowakije werden onderdrukt. Hij prijst ook het visionair leiderschap. Want, zegt hij, Havel was een visionair leider... die de nieuwe democratie in Tsjechië, in Tsjechoslowakije... toen nog aan het opbouwen was... nadat het communistische systeem was verworpen, was overwonnen. Dat is de brief die op dit moment wordt voorgelezen. Hij heeft hem net in het Engels voorgelezen, de aartsbisschop... maar is nu bezig in het Tsjechisch. Laten we een klein stukje luisteren. Svědomým pokory a naši lidské nedostatečnosti chceme prosit, aby milosrdný a milostivý pán zhladil vše, co je zapotřebí zhladit, aby odpustil. Als zo duidelijk uh, de brief uh, helemaal is uh, voorgelezen, dan uh, gaat de dienst daar verder in de sint Vitus kathedraal in Praag. Dankjewel, Bert van Sloten. We horen jou het komend uur uh, bij lunch van de NCV nog een paar keer om verslag te doen van wat er gebeurt daar in Praag bij de uitvaart van Havel. Dan is het bijna twaalf minuten over twaalf. We hebben verkeersinformatie. Ik zeg goeiemiddag tegen Jolande van de Velden. Goedemiddag, Dorot. Eén file staat op dit moment op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Mars en Knopende Ouderijn 4 kilometer zijn vrachtwagens stilkopen te staan. Bij het Knopende Ouderijn is de rechte reis ook dicht. Dankjewel. De hoofdpunten van het nieuws in Praag is de uitvaart gaande van oud-president Havel. Tientallen regeringsleiders en staatslieden zijn daarbij aanwezig. Ik kon het net horen. In de Syrische hoofdstad Damaskus zijn twee zware aanslagen gepleegd met autobommen. Volgens de autoriteiten zijn er 30 doden en zeker 100 gewonden. En een voormalig therapeut uit De Steeg is veroordeeld tot een half jaar voorwaardelijke celstraf voor de dood van een baby. De man deed aan craniosacraaltherapie, waarbij kinderen soms heel diep worden gebogen of soms zelfs worden dubbelgevouwen. Dit was het uitgebreide NOS-journaal, zometeen hier op Radio 1, de NCV en lunch. Lease Planbank geeft tijdelijk 0,5% extra rente. En u mag zeggen hoe lang u daarvan wilt profiteren.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 Goedemiddag allemaal, het satirische magazine De Speld heeft zijn eigen jaaroverzicht samengesteld. En de persoon van het jaar, volgens De Speld, is Jan-Peter Balkende. Dat is satire, mensen. In het mediaforum 1Vandaag en Radio 1-presentator eh, Bas van Werven en blogger Joost Niemuller is er ook. Het gaat onder meer over de verkiezing van de Gouden Loekie voor de populairste tv-reclame. En de winner was... Au, au, au. Hoe zit het ook weer met die lipjes, man, van die luiers. Die moet je likken. Likken, wat? Het is die reclame van een telecomaanbieder waarin een groepje rappers in de weer is met luiders. En wie wordt de nieuwscanner van deze laatste nationale nieuwsquizweek. Volgende week namelijk is de finale met de beste kandidaten van 2011. De kandidaat van vandaag komt uit Alkmaar en heet Stijn Taal. Wilt u ook een keer meedoen? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar nationale nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1 Lunch. We beginnen met het media-nieuws van vandaag. Het financieel dagblad kan een miljoenenclaim tegemoet zien, zegt zakenman Michael Kraland. Hij kreeg onlangs gelijk van de rechter in Amsterdam. Die vindt dat het financieel dagblad Kraland in 2009 ten onrecht heeft weggezet als een dubieuze beleggingsadviseur. De volgende stap is dat de rechter nu moet bepalen wat de hoogte van de schadevergoeding is. Op de website Follow the Money zegt Kraland dat hij nu voor miljoenen gaat. Bij de Telegraaf gaan ze iets nieuws uitproberen. Op de voorkant van de dikke kersteditie van morgen... staat een foto die u met behulp van uw smartphone... tot leven kunt laten komen. Het is een nieuwe techniek die bekend staat als... Augmented Reality. Aan de telefoon is jan kees Emmer... adjunct hoofdredacteur van de Telegraaf... en belast met alle digitale ontwikkelingen daar. Uh, dag meneer Emmer. Dag uh, Jozef. Augmented Reality. Wat is dat dan weer? Augmented reality, we kennen dat al een beetje van, de, van die QR-codes... van die codes die je dan ziet met al die zwarte, zwarte en witte blokjes. Ja. En dit is een, uh, weer een verbeterde voortschrijdende techniek daarop... waarbij uh, zeg maar de foto wordt gescand door de smartphone of de tablet, de iPad of wat dan ook. En uh, die, ziet, die ziet dan dat hij een filmpje kan starten. Dus als het ware gaat de foto bewegen in je telefoon of, uh, of op je tablet. En, en kan je al een tipje van de sluier oplichten? Wat kunnen we morgen zien? Wij hebben morgen een groot interview met, uh, met Bram Motskovic en uh, Eva Jinek. En, uh, en zij, zullen ook, uh, zij zullen ook spreken tot, uh, tot de lezer. Kijk aan, dus die, die komen opgepopt uit dat, uit dat dingetje. Ja, en we hebben nog wat andere grapjes. We hebben een autovideo en, uh, en zo hebben we nog wat meer dingen. Gaat de Telegraaf het vaker doen? Nou, waarschijnlijk wel, maar dit is echt nog wel een proef, hoor. We willen dit eerst eens kijken hoe dit, hoe dit valt en hoeveel keer het gebruikt wordt. Maar we, willen het, we vonden het zo leuk, we zagen het vorige maand voor het eerst. We vonden het zo leuk. We dachten, we, nou, dit gaan we doen met de kerst. Uh, de kerstkrant gaat een paar dagen mee... en mensen komen bij elkaar... en dan hebben ze wat aan, om aan elkaar te laten zien. Dat was eigenlijk onze gedachte. Ja, want de vraag is natuurlijk, en dat, dat kunnen jullie afmeten... straks aan het aantal uh, keren... Dat dat, uh, dat dat ding dus inderdaad uh, gebruikt gaat worden... zitten de lezers erop te wachten? Ja, dat is de vraag. Maar uh, nou ja, dat, dat, dat zullen we zien... en dat zullen we ook zeker uh, evalueren... Of de, of de lezers daarop zitten te wachten. Ja. Voor ons is het uh, echt een, uh, een prachtige brug uh, van print... Naar digitaal En als ik zie hoe we, met hoeveel enthousiasme de, de redactie dit initiatief uh, omarmt... heb ik daar uh, toch wel groot vertrouwen ja. in dat het een succes wordt. Want dat is wat, wat kranten willen. Niet meer alleen maar papier. Het moet ook digitaal. En dit is inderdaad een mooie tussenstap. Dit is een hele mooie tussenstap. Wij maken natuurlijk ook op onze websites ook al, uh, ook al veel video. En, uh, en, en nu brengen we die video uh, die we daar maken eigenlijk naar de krant toe. En uh, ja, daarom zijn we ook zo enthousiast. We gaan het zien morgen. Uh, allemaal uh, dat ding uh, op de smartphone... Het is iets met Bram en Eva dus. Ja, Jan Kees ja dus en, en wij, geven, wij geven aan op welke plek in de krant het te vinden is. Dus het is heel duidelijk voor de lezer. Goed zo. Jan Kees Emmer van de Telegraaf, dankjewel. Hebt u altijd al de behoefte gevoeld om uw mening in een column kwijt te kunnen? Nou, dan kunt u terecht bij gratis krant Metro. In 2012 publiceert Metro elke maandag een column die een lezer heeft ingestuurd. En in 400 woorden mag u dan uw verhaal doen... Er wordt ook voor betaald, er ligt 100 euro klaar voor de columnist die wekelijks wordt gekozen. En dat is nog niet alles, want de column die aan het eind van het jaar het best gelezen is op de website, die wint een extra prijs. Het incident rond de bekerwedstrijd Ajax-AZ is nog steeds voorpagina nieuws. Zo kopt het AD deze ochtend mikpunt woede. De ouders van de jongen die eergisteren AZ-keeper Esteban belaagde zijn ondergedoken vanwege alle reacties. En die jongen zelf heeft intussen een advocaat in de arm genomen. Het is Geert-Jan van Oosten. En dat is een opmerkelijke keuze, want gisterochtend hoorden we van Oosten het volgende zeggen in Goedemorgen Nederland. De actie die die man neemt, hè, met een kratentrap op iemand van achteren benaderen, ja, dat vind ik poging tot zware mishandeling. Stel dat die supporter bij u aanklopt en vraagt of u hem wil verdedigen. Ja, normaal gesproken verdedig ik iedereen, maar wat ik nu heb gezegd... is misschien verstandig als <lacht> iemand anders kaart. Ja. Ja, daar kan ik niet mee voorstellen. Ja. Ja. Nou, wat schetst onze verbazing van Oosten is s'avonds in Nieuwsuur opnieuw te horen. En daar vertelt hij dat hij de verdediging van de hooligan op zich neemt. Maar ik moet zeggen, ik ben net uh, gevraagd om die zaak op te nemen. Daar heb ik ja tegen gezegd. Het is een 19-jarige uh, jongeman. Uh, en waar hij vandaan komt, weet ik eigenlijk niet. Ja, Geertjan van Oosten dus, die iedereen wil verdedigen, zo blijkbaar weer eens. Eindhoven's Dagblad viert vandaag de 100ste verjaardag en de lezers worden uitgebreid bedankt. Volgens hoofdredacteur John van den Oetelaar weet niemand eh, wat de toekomst gaat brengen wat betreft de kranten. Maar wat volgens hem overeind blijft is dat de consument die nieuws wil blijven volgen. Eindhoven's Dagblad heeft 300.000 abonnees en was een van de eerste kranten die ook op internet verscheen. Het hele komende jaar zijn er activiteiten om dat 100-jarig bestaan van de krant te vieren. Oeh. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. De NCRV werd in 1924 opgericht en was daarmee de eerste landelijke omroepvereniging in Nederland. Op 24 december 1954, bij een terugblik op 30 jaar NCRV, werd een interview uitgezonden met de heer W.A. van Os uit Wageningen. Hij vertelt dat hij zichzelf als het eerste lid van de NCRV ziet. Ik, voor mij, ik beschouw mij als het eerste lid van de NCRV. Want ik herinner me nog aan de dag van gisteren dat er, ik meen, in april een uitzending was van Johannes de Heer... met het koor van de diakonessen. En die uitzending die greep mij zo aan. Ik vond dat zo'n machtig middel tot verkondiging van het evangelie... dat ik diezelfde avond nog schreef aan Johannes de Heer... of hij mede wou werken tot oprichting van een christelijke radiovereniging op zo ruim mogelijke grondslag. Dat wil zeggen, alle positief christelijke organisaties. Toen kreeg ik bericht van meneer Dommersen uit Maarsluis, dat hij van Johannes de Heer gehoord had dat ik voelde voor oprichting van een radiovereniging. Toen heb ik aan meneer Dommers gezegd, ziet nu ook nog een paar mensen te krijgen en ze hebben een clubje van vijf. Dan kunnen we tenminste beginnen. Nou, en ze begonnen. Het clubje van Vijf groeide in de jaren erna... uit tot ruim 350.000 leden die de NCV vandaag de dag nog heeft. Lunch met Jurgen van den Berg. Je kunt de krant niet opslaan of er wordt mee, je wordt ermee geconfronteerd. De jaaroverzichten van 2011 en ook de redactie van het satirische magazine De Speld doet daar aan mee. In vijf pagina's in Dagblad de Pers zetten ze vandaag op kenmerkende wijze het belangrijkste nieuws in binnen- en buitenland op een rij. We blikken even terug op 2011 met de oprichter en de hoofdredacteur van De Speld, dat is Jochem van den Berg. Jochem, goedemiddag. Dag Jurgen. Um, was 2011 een jaar uh, dat het waard was om op terug te blikken? Ja, ik denk dat er uh, genoeg gebeurd is om uh, op satirische wijze op te reflecteren. Ja, wat springt er wat jou betreft uit? Nou, ik denk dat uh, de revoluties en de opstanden uh, meteen in het oog springen. Uh, de eurocrisis, dat zijn uh, denk ik de grotere ontwikkelingen. Ja. Maar we kunnen natuurlijk ook nog in het shownieuws duiken als we zouden willen. Ja, maar bijvoorbeeld die, die Arabische lente, noem ik dat dan maar even. Is, zit daar genoeg, kan je daar genoeg satire in kwijt? Nou, uh, wij hebben er een uh, diepte-interview met uh, Ulrich van Gobbel, de oud-Fijenoorder, uh, over <laughs> geplaatst. Um, ja, en die heeft daar toch wel uh, diepe inzichten uh, in uh, de situatie daar. Ja, wat is zijn uh, uh, mooiste uitspraak in dat interview? Uh, nou, dat zou ik vooral uh, zelf uh, gaan lezen, maar hij, hij vindt vooral dat het klopt. Je hebt het, je hebt het zelf nog niet gelezen, begrijp ik. Uh, uh, <laughs> ik heb het hier voor me, dus. <laughs> nou, hij vindt vooral dat het klopt, de Arabische lente. Uh, ja, en hij vindt ook dat het... Uh, uh, vooral dat uh, die tijd uh, uh, toch uh, tumultueus was. Ja, nou, daar valt geen spel tussen te krijgen om, om maar eens even niet. die woordspeling te gebruiken in deze. <laughs> um, en die economische crisis, wat, wat doen jullie daarmee? Nou, uh, er is toch wel uh, inmiddels bekend dat er uh, bij de invoering van de eurocrisis... Uh, toch wel dat er gemengde reacties op zijn, dat het, uh, dat het toch zorgvuldiger uh, uh, gepland had kunnen worden... en dat er zo'n lange aanloop is en dat het toch slordig is dat het uh, zo gelopen is en dat uh, Jan Kees de Jager nu wel uh, beroep doet op de burger... om die crisis toch een kans te geven. Maar ja, inmiddels uh, blijkt uit uh, opiniepeilingen... dat uh, zeker twee derde van de Nederlanders uh, ja. vindt... dat Nederland uit de recessie moet stappen. Ja. Ja, maar goed, die aanloop inderdaad was misschien wel wat rommelig, ja. Um, de voorpagina nog even, dat is niet te missen. Uh, daar staat de persoon van het jaar en dat is Jan-Peter Balkende geworden. Waarom? Ja, Jazeker, Ja, zeker. Nou ja, ik denk dat uh, niemand dat heeft kunnen missen. Dat hij uh, dit jaar eigenlijk als een komeet omhoog is geschoten... van, uh, van uh, raadslid, uh, waar we hem van kennen als raadslid uh, van de gemeente Amstelveen... tot uh, de topper die hij nu is bij uh, adviesbureau Ernst Jok. Ja, en dat uh, verklaart alles natuurlijk. Uh, de, de pers uh, ligt er al de hele ochtend natuurlijk. Vanochtend uh, ongetwijfeld weer uitgedeeld op de stations. zijn er al veel reacties gekomen op jullie. Uh, want er zitten vijf pagina's in hè, van de speld vandaag. Ja, uh, tot, tot nu toe uh, heb ik positieve reacties gehoord. Uh, ik weet niet, uh, heb jij negatieve reacties gehoord? Want daar ben ik ook altijd erg nou, ja, mee. Dus, er stond hier net iemand bij het koffieapparaat. Die zei, ah, wat is dit nou, even onderbroeken, uh, flauwekul. Maar Ja, die mensen hou je altijd, uh, jongen. Juist, juist. Ja. Hé, hey, nog even, want jullie zijn al een, een tijdje bezig, hè. Uh, is het nog steeds, want bedoel, dat staat vaker, staat dat in de, in de pers. Uh, en uh, Zijn er nog steeds mensen die daar dan toch achteraan bellen... en zeggen van, is dat nou echt waar? Ja, uh, je zou verwachten dat naarmate je uh, bekender wordt... en we doen het nu toch al een jaartje of vier... dat uh, uh, die reactie het serieus nemen, dat uh, dat zou afnemen. En eigenlijk tot mijn verbazing is dat uh, uh, voor ons nog... Uh, komt het nog geregeld voor, laat ik het zo zeggen. Dan, dan word je toch gebeld door mensen van is het waar wat daar staat? Die, die gaan... uh, ja, en dat gaat echt tot, uh, tot uh, aan de overheid en toe. Er was een paar weken geleden hadden we een bericht over dat uh, Rosenthal ze hebben gezegd dat uh, het buitenland te veel in zichzelf gekeerd is. Uh, en dat, uh, daar is de pers uh, door uh, opgepeld vanuit mm. buitenlandse zaken dat dat... Uh, dat, dat hij dat niet leuk had gevonden. Nee. maar jullie, jullie vinden ook wel leuk om af en toe een klein relletje te veroorzaken natuurlijk. Want dat is ook weer naamsbekend. Hè? Het Coca-Cola boos, want uh, jullie hadden Fanta vervangen hè, voor Fitna. Ja, dat is, dat is heel lang geleden, maar dat klopt ja. Maar toch? En, en Hero Brinkman, want dat was vorig jaar volgens mij. Die was boos vanwege een artikel ja. waarin hij Ramse Shafi zou hebben neergezet als een half-islamitische drinkenbroer. Uh, ja, dat is ook een van de relletjes geweest. Uh, dit jaar, uh, na de Telegraaf heeft uh, weer zijn een artikel overgenomen. Die je toch niet hebben geleerd van het verleden, blijkbaar. En uh, uh, fabrikant Jumbo uh, kon niet, uh, uh, het artikel uh, niet begrijpen. waarin wij stelden dat uh, zij uh, een bordspel van Wordfeud zouden uitbrengen. Um, dus ja, wat ik zeg tot mijn verbazing blijft het gebeuren. Het is niet onze doelstelling, uh, want anders zou je denk ik uh, wat minder evidente grappen uh, moeten maken. Uh, maar het blijft gebeuren. Ja. Ik was op de kerstbijeenkomst van mijn uh, straat en uh, mijn buurvrouw die vertelde dat ze haar schaam haar liet staan. Dat had ook te maken met een actie van jullie? Uh, ja, dat was de vervolgactie op november en dat, uh, dat heet de, uh, Decembeerd. En waar, daar laten tienduizenden vrouwen hun schaamhaar staan om, uh, tegen de strijd tegen, tegen kanker. Ja, maar dat is dus ook nep, begrijp ik. Uh, dat is het nieuws zoals wij het brengen. Ja. Jullie hebben ook een radioprogramma, dat is op Radio 1, in de nacht bij WNL. Uh, laten we even een klein stukje luisteren. Uh, van de laatste aflevering waarin ook Alexander Clupping te horen is. Ja. Hoe makkelijk of moeilijk is het om een land af te waarderen? Um, nou ja, we zitten dus nu op het internet van uh, Standard Poor's. Ja, dat is een grote kredietbeoordelaar. Ja, en die werken met een speciaal programma. Dat kan je gewoon downloaden. Dit kan iedereen gewoon thuis. Uh... Ja, ja, Dit is voor iedereen toegankelijk. Dit, okay. dit, dit kun jij. Straks ook. Kijk, ik vul dan hierin van ik wil graag België afwaarderen. Dan wordt het mm. gevraagd naar je gebruikersnaam en dan vul je gewoon je uh, hotmailadres in. Ja, dat is wat er s'nachts gebeurt. Um, nou, we, we, de pers is er natuurlijk. Wat, wat gaat er in 2012 allemaal nog gebeuren, Jochem? Uh, nou, we, er komt uh, een, uh, ook een samenwerking met de Volkskrant tot stand en uh, we gaan, uh, we zijn bezig een boek te schrijven over Nederlandse geschiedenis. Uh, en wellicht uh, dat we wat verder gaan ook uh, met uh, het uh, maken van filmpjes. Goed. Dus uh, genoeg oh. ambities. En dat, dat komt dan op jullie site ook gewoon te staan? Uiteraard, uiteraard. Oké. Okay. Nou, heel veel succes ook in 2012. En leuk dat we even met jou het uh, jaar 2011 doornamen. Jochem van den Berg was dat, van de speld uh, die uh, dat jaaroverzicht van hun is Dus te zien in uh, de gratis krant De Pers. Heb op iedere puur gestoom, de vrouwen van mij af moeten sloppen. Doe ding is content, maar des dus niet. Iedereen kent mijn naam, maar mee een einde van mij gaan. Oe, het is Eenzaam aan de top, joh, ja, het is. Lust dan om in bedje, die spullen alleen met mich. En kieken naar de mensen, die klappen alleen. Met applaus oprecht gemint En al het geld dat ik heb verdiend O, oh, het is eenzaam aan de toon Zeker zijnzaam aan de top. Geluid, me nou weg. Dat was um, Ton Engels, zo heet hij. Eenzaam aan de top is zijn liedje. Zometeen het mediaforum doen we met Joost Niemuller en met Bas van Werven. Nu eerst Dorald Megens. Radio 1. De parlementaire enquêtecommissie De Wit gaat nog meer openbare verhoren houden. Volgens De Wit zijn nog niet alle vragen beantwoord over de kosten voor de staat van de koop van ABN AMRO en Fortis. De nieuwe verhoren staan gepland voor de tweede helft van volgende maand. Wie er worden verhoord, dat is niet bekendgemaakt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn twee zware aanslagen gepleegd met autobommen. Volgens de Syrische autoriteiten zijn er 30 doden en zeker 100 gewonden. Strijders van Al-Qaeda worden voor de aanslagen verantwoordelijk gehouden. In een ziekenhuis in Luik is een zesde slachtoffer van de aanslag van vorige week overleden. Het is een jongen van twintig die ernstig gewond was aan zijn hoofd en kunstmatig in coma werd gehouden. De jongen stond vorige week bij de bushalte te wachten toen hij getroffen werd door een granaat. En in Tsjechië is de uitvaartplechtigheid aan de gang voor Václav Havel. Om 12 uur werd eerst een minuut stilte in acht genomen en daarna begon de plechtigheid in de sint Vitus kathedraal in Praag. Bert van Sloten, volgt dat voor ons, die plechtigheid? Bert, wat is er tot nu toe gebeurd? Er is een brief van de paus voorgelezen... waarin de paus om te beginnen zei zich te voegen bij een ieder in de kathedraal... en buiten op het plein voor de Burgt. Een plein dat helemaal vol staat met mensen... waarvoor geen plek was vandaag bij de afscheidsdienst. Daarna prees de paus in zijn brief de moed van Havel. De moed om het op te nemen voor de mensen, voor de mensenrechten... in de tijd dat de mensenrechten systematisch werden onderdrukt. En de paus looft ook het visionair leiderschap van Havel, die in een korte tijd een nieuwe democratie moest opbouwen. En de paus was dankbaar namens alle Tsjechen... voor de vrijheid die het land nu heeft, mede dankzij Havel. Op dit moment klinkt het halleluja. En de mis duurt nog tot twee uur en is te beluisteren... zo af en toe hier op deze zender. We zullen u op de hoogte houden. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en plaatselijk valt een beetje motregen. De zon krijgen we niet of nauwelijks te zien... en de maximumtemperatuur ligt rond 10 graden. Later vanmiddag trekt de zuidwestenwind aan tot krachtig of hard langs de kust. Vanavond trekt een regengebied van west naar oost over het land. Tijdens de passage van het regengebied draait de wind van zuidwest naar noordwest... en is er kans op windstoten tot zo'n 75 km per uur. In de nacht wordt het geleidelijk droog en de temperatuur zakt naar een graad of 5. Morgen start de dag met een plaatselijk buitje... maar al snel wordt het overal droog en komt er ruimte voor de zon. Er waait een maandige westwind en het wordt 7 of 8 graden. De kerstdagen verlopen zo goed als droog, maar wel bewolkt. Als er ergens een drup regen valt, dan is het in het noorden van het land. Met temperaturen tussen 7 en 10 graden is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. En ook in de nachten blijft de temperatuur ruim boven het vriespunt. Na kerst wordt het wel iets kouder, maar echt winterweer zit er voorlopig nog niet in. ANWB Verkeersinformatie. Kapot de vrachtwagen op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Daardoor tussen Mars en knooppunt Rijn 6 kilometer. Bij het knooppunt rijn is de reis ook dicht. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Joost Niemuller, journalist, blogger bij het politieke weblog De Dagelijkse Standaard. En Bas van Werven, presentator van Eén Vandaag. En hier op Radio 1 van de Autoshow. Welkom uh, allebei. Um, Ajax AZ, dat is nog steeds uh, toch wat, wat het nieuws beheerst op een of andere manier. De afgelopen woensdagavond is het allemaal gebeurd. Hè? Iedereen heeft de beelden intussen denk ik wel gezien. En uh, ja, de nasleep, uh, de kranten openen er ook mee. AD en uh, Telegraaf, hm, groot ja, zelfs. Ja. Joost, is dat eigenlijk terecht dat er nog steeds aandacht voor is? Voor die hele zaak? Uh, ja, ja, ik vind dat is inderdaad de taak van de media. Als het gaat om uh, zaken uh, die we allemaal uh, gezien hebben... en waar we allemaal tussen uh, dus een mening over hebben... Uh, om, om die uh, verder uh, uit te spitten. En uh, daar komt het simpelweg op neer. Uh, we hebben het heel vaak over dingen... Uh, bijna altijd over dingen die niemand gezien heeft. En uh, uh, waar, uh, waarbij je dan nou maar aan moet gaan wat van klopt in de media. En in dit geval... Uh, uh, is het goed dat er veel aandacht voor is? Ja. Er, er wordt gesproken over een aanslag. Jij hebt een, je hebt, uh, je bent jurist, eigenlijk, toch? Ja. Van is, het, is dat een aanslag? Uh, ik, heb dat, ik heb dat vanmorgen wel tegen een van je redacteuren geroepen. Ik vind wel een aanslag. Het is niet een aanslag op het leven, maar het is wel een poging, een ernstige poging tot, tot mishandeling. De man had echt opzettelijk het idee om, uh, om iemand uh, pijn te gaan doen, een man waarmee hij niks heeft. Gewoon omdat hij het lachen vond om een keeper in elkaar te schoppen. Ja, ik geloof voor 50 euro weer. 50, 50 was euro. Ja, opgevond. Uh, Oké, okay, een beetje nuanceren. Uh, uh, niet echt mijn taak in dit programma, maar laat ik het dit toch even, <lacht> even doen. <lacht> uh, uh, als je een aanslag pleegt, dan, uh, uh, dan heb je uh, behalve een doel voor ogen, dat had die man absoluut. Maar uh -huh. heb je vervolgens een methodologie om je doel uh, te bereiken. Uh -huh. Dat had die man ook niet, want op het moment dat hij de keeper bereikt had, wist hij eigenlijk niet meer hoe het verder moest. Dat was nou, de, uh, hij begon met een uh, karate-trap. Ja, en hij was dronken, dus hij was niet helemaal, helemaal dus goed waar, gemikt. Maar, ja, maar goed, ik, bedoel, uh, ik vind als je, als je, als je echt, echt die, die keeper had willen uitschakelen, dat je natuurlijk een wapen bij je moet hebben. Ja, maar misschien heeft hij dat wel overwogen, maar dacht hij, nou daar kom ik waarschijnlijk niet mee door de controle. En als, me, als ik dan gepakt word, dan. Het is ook bravoer. Je, je weet niet waar je het op moet gooien. Ik vind het toch wel een aanslag. Er staat een man te werken, het is gewoon een keeper die is aan het werk. Mm -hmm die staat daar voor heel veel geld wel te werken... in een bekerduel uh, tegenover een, een team. Die komt opgefokt in kleedkamer uit... En die, er komt ineens een gek op hem afholen die hem een karatenschop wil geven. Ja, maar goed, die zeg je al. Geek en gek. Dus een... gek. Ja. Ja, da, da, da, da, daar kunnen we daar doel maar... mee op vinden, uh, denk ja, ik. ik bedoel... nou, gisteren werd bekend over een ander gek, meneer Anders Breivik... dat hij ook een psychose heeft. Die heeft 60 mensen doodgeschoten. Ja, ook een aanslag. Dat, dat, dat, die man is... Tot, Breivik was totaal niet gek. Nou, dat is, uh, als, je, als je iets weet van hoe die man zijn uh, ding had opgeschreven... dat is allemaal uh, totaal brenneer. Het is dus alleen maar een makkelijke manier om van die zaak af te komen, denk ik. Joost, die beelden, die zijn natuurlijk tot in de treuren nu herhaalt. Dat uh, heb je ook vaak gezien natuurlijk. Kijk je daar je dan nog weer anders naar? Ja, ja, ja. Ik, ik ben blij dat ik geen scheidsrechter ben. Want uh, mijn eerste jaktje was inderdaad uh, wat een klootzak, die, uh, die keeper. Uh, en, en daarna zag ik de beeld nog een keer en, en nog een keer. En toen zag ik van, nou ja... Uh, Puur formeel gezien uh, gaf die twee trappen te veel, want de andere lag al op de grond. Dat had hij dan moeten doen. Maar als je kijkt van hoe uh, uh, waar die trapte, uh, hè, je kent ook beelden van uh, bewakingscamera's. waarbij een slag op de grond. Kan, en dan trapt iemand die dan waarschijnlijk wel dronken is, die trapt iemand in zijn gezicht of ja. in zijn buik. En wat hij doet, hij trapt hem op zijn uh, bovenbeen, geloof ik. Op ja, zijn benen ja. Terwijl die man lag helemaal met zijn benen wijd, dus had hem recht in zijn kruis kunnen trappen. En dat doet hij dus niet. Dus in die zin. Uh, is zo'n keeper, kennelijk ik, dan zo getraind in het spel... dat hij wel... Uh, Weet waar hij uh, moet schoppen, uh, schoppen ja. Weet waar hij moet schoppen. Ja. De maar je zei net, vind ik interessant, twee schoppen. Had hij niet één schoppen? Was het anders geweest en proportioneler als hij één schop had uitgedeeld om de man te vellen? Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk wel... Een, een, een, je moet wel een voorbeeld geven. Hè? Je staat als keeper op het veld. In principe... Uh, kijk, even los van, van uh, of het voorstelbaar is dat iemand dat doet. Want dat denk ik wel, hm. uh, bij de keeper. Maar uh, in principe kun je zeggen: van, je, je geeft één trap, er zijn genoeg mensen in de buurt daarna. De man ligt op de grond, je doet een stapje terug... en je laat het personeel de zaak overnemen. Daarvan zijn Ernest Stewart, de technisch directeur van AZ... dat is makkelijk praten voor ons allemaal. Iedereen zegt dat, in de stoel zittend met een biertje. Een beetje afstandbediening. Je Dat niet voor niets een voetballer die zoveel geld verdient... en die op die plek staat, dat je je heel goed bewust moet zijn... van wat je doet en wat je niet doet. Dat bestrijd ik ten ene male, deze mannen worden... Opgefokt in de, in de kleedkamer door een trainer. Die moeten het veld op, die moeten daar een wedstrijd winnen. Die keeper kan niet gewisseld worden. Die staat er echt continu, staat hij daar uh, vol gas. Ja, maar je uh, moet ook uh, zo'n kleine zijn in kaart Exact. En die rode kaart. Maar je mag je afvragen. Doet, hij dat, doet hij dat dus niet goed? En in dit geval kan je je afvragen of die regel. Dat is iets, iets wat Dick Jol, een oud scheidsrechter, gisteren al zei. Het is idioot dat je als scheidsrechter hier rood voor trekt. Omdat je weet dat in de omstandigheden van het geval. deze kaart niet terecht is. En dat is een nou, veelgehoorde uh, opmerking ja, van een aantal maar scheidsrechters. Ja, dingetje. Die scheidsrechter die reageert ook natuurlijk in een impuls. En die scheidsrechter is op zijn manier getraind. van... Uh, regels en regels. regels. Nou ja, niet alleen regels. Ja, dat, dat, dat is wel een beetje plat. Uh, ook regels. Want uh, het is belangrijk dat iets wat heel erg zichtbaar is, dat dat correct gebeurt. En als mm -hmm. je dus iets ziet, wat uh, mij als niet getrainde iemand ook uh, overkwam... als uh, disproportioneel geweld, dat je op dat moment iets doet. Als je dan niks doet, dat deugt ook niet. Nee. Even, even los van even, uh, die inhoud van die zaak. Uh, we zeiden het al, Telegraaf en AD komen er groot mee vandaag. Telegraaf, grote foto's van die jongen ook voorop. Uh, die ouders die ondergedoken zijn omdat ze mm. worden bedreigd. Uh, ja, wat vind je daarvan? Ja, dat is, dat is wat Joost net al zegt. Het is natuurlijk, hè, we willen weten wat er, allemaal, wat, er, wat er precies aan de hand is. Waarom, hoe komt iemand tot zo'n daad? Hoe zit dat dan? Nou, dan gaan de media dat allemaal uitspinnen. En ik vind ook dat we, omdat we het allemaal gezien hebben... voetballiefhebbers of niet, hier moet je wel even gevolg aan geven. Maar na vandaag is het wel klaar, hoor, wat mij betreft. Nou ja, we willen die jongen misschien zelf ook nog een keer nou, horen. 1-1 ja. vandaag. Misschien? Als wij hem zouden kunnen krijgen, wie ben ik? Niet Roomschland dan de paus? Ja, wat je natuurlijk wel ziet... In, uh, dat is natuurlijk dat de ene gewoon veel beter wordt afgeschermd... dan de ander dan van de media. Hè? Dus zo'n voetballer die, uh, die, die is nu op vakantie. Ja. En die heeft zijn momentje. En de, de journalisten zijn uh, uh, hartstikke blij... dat ze die man hebben kunnen interviewen. En die is door, waarschijnlijk door een PR-medewerker nog geïnstrueerd Ik ga vertellen dat ik bang was dat hij een mis bij zich had. Waar, waar geen meter van geloof. Maar dat wordt op een gegeven moment dat wordt het beeld wat neergezet wordt. Terwijl uh, zo'n jongen en met name die familie van die jongen. Uh, ja, nou ja, die mogen nog maar hopen dat ze een goede advocaat krijgen. Maar dus ze hebben die, die schietje van Oostenleur. Uh, ja, oké. Okay, maar het, maar het, is dus, het is dus een beetje ongelijk. Ik ja. ik. Nou, de, ik denk niet dat het laatste erover gezegd is. Het zal ongetwijfeld nog wat komen over het, over het exacte motief en zo. Uh, laten we het nog even hebben over de gouden lookie Uitreiking van de reclameprijs, publieksprijs voor de beste reclamespot. Mm -hmm. uh, Joost, vindt dat helemaal niks, hè? Ja, ik vind het echt... Ik heb er nog een stukje naar gekeken. Het, het is, het, ik vind het echt... Uh... Het is zo naar. Ik vind het zo naar om te zien. Ik vind het zo naar om te zien als mensen zich gedragen als hoeren. Daar komt het feit op neer. Je ja, zo... vindt niet dat dat bij de publieke omroep moet? Uh, ik vind ook niet dat bij de publieke omroep wordt. Maar ik vind ook niet, als je bijvoorbeeld kijkt naar RTL 7... dan gaan, wordt er opeens een infomercial of hoe het mag heten. Het lijkt op een programma, maar het is het helemaal niet. Die mensen die bewegen als een soort poppen uh, bewogen door uh, geldstromen daarachter. We worden allemaal natuurlijk betaald. Maar hier zie je dus heel duidelijk ja. dat die mensen emoties kweken... doen alsof het een spannende wedstrijd is. En je ziet ook dat er, ik weet niet hoeveel daarna... Wordt. Misschien heb jij die cijfers. Nee, we, over welk programma hebben we het nu? Over het Dat Het Het oh, viel ja. mij op dat het nauwelijks te vinden was in Uitzending dus Ik denk dat het niet zo'n geweldig. Uh, ik weet eigenlijk uh, niet hoe de hoe de kijkers gekeken wordt. Misschien anderhalf miljoen, begrijp ik. Nou, dat is toch niet aardig, miljoen, Dat is nog erger. Doe het voor. Er <laughs> <Ja. laughs> zijn een paar mensen die niet met je eens zijn, kennelijk. Ja. Wat maar, vind maar, jij ervan, Bas? Uh, ja, kijk, uh, uh, uh, prijsuitreiking waarbij mensen zichzelf de borst slaan... hoe geweldig ze gedaan hebben, vind ik altijd, vind ik altijd geweldig mooi. maar het is toch een soort vorm van aapjes kijken. Uh, het verdient sowieso een plek op de publieke omroep... op het moment dat de publieke omroep nog steeds geld verdient aan reclamezendheid. Uh, en dan begrijp ik niet waarom we dit soort, dit soort uh, mooie apengala's uh, verwijzen. Maar, naar, maar je uh... bent toch ook journalist? Mm -hmm. ik bedoel, en als journalist weet je toch uh, dat je de journalistiek zuiver moet houden. Uh, althans zo zuiver mogelijk. Op het moment dat er in een blad staat uh, uh, met de KLM... kun je beter vliegen dan met wie dan ook. En hetzelfde blad staat vol met advertenties van de KLM... dan weet je dat dat geen echt stuk is. En zo zie je dat hier ook. Die wordt gesuggereerd alsof het om een wedstrijd gaat. Suggereerd alsof het om echte emoties gaat. Het is allemaal fake... Het is betaald om commercials binnen te houden. Ik vind dat, dat je dat als een publiek ondertuurd... Dan moet je dus, dan moet je ja, dus ik de, mag bredere de bredere discussie gaan voeren. Ja, je kan je afvragen van het commissariaat van de media hier niet over moet vallen. Maar dat is, dat is, dat is een, een leuke uh, discussie die je ook nog kan voeren. Anderzijds, ik vind dat de publieke omroep die geld verdient aan dit hele uh, hmm. verhaal. Ook al pingelen we dat keurig netjes af. We, we, zend, we verkopen daar zendtijd. Daar eten we ons brood van. Dan vind ik ook dat je het, uh, dat je het jaarlijkse galaatje ook gewoon wel verplicht bent uit te zenden. Dat vind ik ook journalistiek, vind ik dat een verplicht, helder verhaal. Verplicht? Je, nee, dat is, dat is gewoon een deal. Je nou, het een deal het, het wordt hoeren op het moment dat je, dat je journalistiek onafhankelijk gaat proberen te zijn en zegt, we sluiten de deuren voor zo'n gala, maar u mag wel zendtijd bij ons kopen. Dat vind ik een slecht verhaal. Nou, dat vind ik een uitstekende, duidelijke uh, scheiding van zaken. De commercials zijn commercials en, en journalistiek is journalistiek. Maar even nog van... even Ik zit gewoon even te verplaatsen. Maar het heeft niets met journalistiek te maken. In, In de gewone, de gewone de kijker inderdaad. Die kijkt er ook ja, gewoon, wordt, voor, wordt, voor de entertainment daarna. Wordt, Want die vindt het ook grappig ja, om die filmpjes nog een keer te zien en, en er zijn soms ook grappige reclamefilmpjes. Ja. ja, maar ik bedoel, het wordt gepresenteerd als een onafhankelijk programma. Hmm. En uh, uh, dat, dat kan het gewoon. Dat is dus, kijk, ik kan wel zeggen, puur is. Ja, dat, daar begint het probleem al. Ik vind dat, uh, dat u bij oude publieke omroep journalistiek moet zijn. En, en dat ze niet moeten gaan concurreren met commerciële. Dus op zich, zijn al die GALA-programma's mogen van mij bij de, de, de, de, de, de, de publieke van de buis. En net zo goed als ik vind dat commercials niet bij de publieke omroep horen. Hè. Dus het gaat veel dieper dan dat. Maar even los daarvan, als je dat nou helemaal als feit hebt, dat die commercials te zijn vind ik Dan ja. moet je het echt 100% van elkaar scheiden. Even nog een paar inhoudelijke programma's dan. Want daar doen we ook altijd aan, aan de publieke, bij de publieke omroep. Die zijn even op winterstop. Hè? De wereld draait door, Paul en Witteman. Uh, mm -hmm. we, we hebben jullie plannen eigenlijk, Bas? Nee, we gaan gewoon door. Jullie gaan gewoon door? Ja, actualiteit is uh, elke dag, hè? Ja, Verme jongens, stoere moet... knapen. Nee, ja, dan ben je gewoon verplicht. Wat vind, wat ik, vind jij van die winterslaap, negen. van die sommige programma's? Nou, ik vind dat bepaalde presentatoren inderdaad... Uh, je ziet het aan de hoofden. Gewoon even moeten bijtenken. <laughs> het is een gegeven te doen als je daar bijna het hele jaar door moet, moet draaien op de, op de toppen van je tenen... dan lijkt het me een, een bijzonder, bijzonder wenselijke situatie... om eens even een week tegen je familie aan te kijken. Joost, wat vind jij? Nou ja, je ziet dat het bij de commerciële veel minder gebeurt. Zo'n programma als uh, RTL Boulevard, dat gaat volgens mij gewoon... Ja. Ik weet niet of het in de zomer doorgaat, maar het gaat wel uh, heel lang door... En uh, ja, uh, het, het hoort toch een beetje bij uh, het aanbod je het, dat je op vaste momenten... vaste programma's uh, bent, waardoor je een beetje past in het, uh, uh, het gedrag van, uh, van je kijkers. Dus uh, je, je bedient je kijkers niet. Uh, nee. Nou, nee, dat ja. is waar. Alleen het punt is, je zou... Die mensen ook even rust moeten gunnen, vind ik. Eh, wat RTL Boulevard handel doet... is dat ze met meerdere presentatie teams kunnen wisselen. Ja. Dus je kan er de mensen... Maar de naamgevers van Paul Witteman... die kan je er niet afhalen en zeggen... we zetten van de bergen van werven er Het zou hold. wel leuk worden, denk ik. Leuker. Zeker, maar zijn. dit is... Dat, <laughs> maar zeg, maar jij, dat zeg jij. Dat zeg jij. Uh, hartelijk bedankt voor jullie bijdrage aan dit uh, mediaforum. Dat waren Joost Niemuller en Bas van Werven. Uh, we gaan weer even schakelen naar uh, Bert van Sloten. Die houdt de uitvaartdienst van Vaclav Havel in uh, Praag bij. Uh, Bert, wat is het laatste nieuws daar? Op dit moment is de aartsbisschop aan het woord. Aartsbisschop uh, Duka, dat is een van de vele vrienden van Havel. Ze hebben onder andere samen gevangen gezeten. Daar haalt hij herinneringen aan, uh, aan op. Ze hebben veel geschaakt, maar niet alleen dat. Hij prijst Havel voor het herwinnen van de vrijheid. Want dat is het symbool natuurlijk. Hè, waar heel Tsjechië en heel Tsjechoslowakije destijds aan denkt. Dukha is dankbaar dat hij een deel van zijn leven in de nabijheid van Havel heeft uh, mogen verkeren. Aan zijn zijde heeft mogen staan. En hij zegt, eigenlijk is de levensgeschiedenis van Havel een soort van wonder. Uh, ten, tegen de verwachtingen zijn dromen uitgekomen. Dat kan. Mensen, het kan. Je dromen kunnen uitkomen. En Havel was zo iemand die droomde. En uiteindelijk Uiteindelijk zijn zijn dromen allemaal uitgekomen. En zie hier, we zitten hier allemaal ter nagedachtenis aan een groot man. Want de kathedraal, de kathedraal zit vandaag helemaal vol. En daar moeten we dankbaar voor zijn. En op dit moment spreek ik de vertegenwoordigers... en uh, van de diverse regeringen in de hele wereld aan door te zeggen. Ik durf te zeggen dat uit de hele wereld presidenten... politieke en culturele vertegenwoordigers van uh, dit land... hier bij elkaar zijn alleen maar om een groot man van ons te herdenken. Bisschop, Aartsbisschop Duca, dus op dit moment aan het woord. En de mis, de heilige mis, gaat nog wel eventjes verder. Want de verwachting is dat hij zo tot ongeveer een uur of twee zal duren. Dit is Radio 1 Lunch. We gaan snel door met de nationale nieuwsquiz. Want het is vrijdag en u weet het, dan uh, kan het eventueel zo zijn dat we een beslissingsronde hebben. Dus we hebben alle tijd wel nodig daarvoor. Laatste kandidaat deze week en eigenlijk van dit jaar is uh, Stijn Taal. Want volgende week gaan we namelijk de finale spelen kan zijn dat je daar nog voor kwalificeert. Want uh, we doen dat met de, de beste kandidaten van 2011. Die spelen eerst een soort voorronde. En dan uiteindelijk mondt dat uit in een finale uh, volgende week vrijdag. Dus dat is volgende week. Dus dit is de laatste reguliere quiz. Doen we dus met Stijn Taal, 26 jaar uit Alkmaar. Heeft al eens een keer eerder meegedaan ook trouwens. Ja, zeker. Hoe, hoe, hoeveel punt had je toen? Ja, iets in de 70, precies. Weet ja. er meer. Zou voor nu dus niet genoeg zijn, want dat zijn 105. Hè? Dat is de hoogste score. Ja, zeker. Um, nou, laten we gewoon proberen om daar in ieder geval overheen te gaan. Uh, dat zou mooi zijn. Ik doe mijn best. Laten we beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. De nationale nieuwsquiz. Het Franse parlement begint zometeen aan een debat. Een ruime meerderheid van het parlement stemde vanmiddag voor de nieuwe wet. De Franse parlementariërs die hier in het parlementsgebouw vanmiddag gestemd hebben... wisten natuurlijk dat er repercussies zouden komen. Hoogopgelopen ruzie om een omstreden beslissing in het Franse parlement. De Europese Unie heeft opgeroepen de diplomatieke rel niet uit de hand te laten lopen. Vraag 1. Welk land heeft gisteren alle contacten met Frankrijk verbroken... en zijn ambassadeur teruggeroepen uit Parijs? Dat is uh, Turkije. Dat is goed. Ook de militaire samenwerking tussen de twee landen wordt verbroken. Franse militaire vliegtuigen mogen niet meer landen in Turkije... en Franse marineschepen mogen niet meer aanmeren in Turkse havens. Vraag 2. De Turkse regering reageert hiermee... op de goedkeuring in het Franse parlement... van een wet die het strafbaar maakt om wat te ontkennen? Uh, de genocide in Armenië. Dat is goed. De genocide werd in 2001 al door Frankrijk erkend... maar tot nu toe was alleen ontkenning van de holocaust strafbaar. Onder de nieuwe wet kunnen mensen die de Armeense genocide ontkennen... een jaarscel of een boete van 45.000 euro krijgen. Volgens premier Erdogan is de wet gebaseerd op racisme-discriminatie... Um, vraag 3. De Armeense kwestie ligt gevoelig volgens veel Armeniërs. En onafhankelijke historici hebben de Turken tijdens de Eerste Wereldoorlog... 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs omgebracht. Turkije ontkent dat er sprake is geweest van een volkerenmoord in de nadagen van welk rijk? Het Ottomaanse Rijk. Vraag 3 is altijd de geschiedenisvraag. En die heb jij goed op orde, die geschiedenis, want dat is inderdaad goed. Het bestond tot uh, 1922, waarna het plaatsmaakte voor onder andere de Republiek Turkije. Vraag 4, dat is de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Dat je uh, ook first offenders aan kunt pakken. Dat de sanctie verder mag gaan dan drie maanden. Want dat is gewoon een paar wedstrijden. En dat die uit, uh, thuis- en uitwedstrijden kan uh, uh, omvatten. Dat is dus de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. Is goed, hij is niet blij met de manier waarop de voetbalwet wordt gehanteerd door de rechter. Vraag 5. Die voetbalwet, waarmee eh, burgemeesters hooligans een gebiedsverbod, een meldingsplicht of een groepsverbod kunnen opleggen, werd door de Tweede Kamer lang gezien als het ei van Columbus. Welke PvdA-prominent stond in 2010 aan de wieg van die voetbalwet? Uh, volgens mij is dat de nieuwe voorzitter van de Partij van de Arbeid, Spekman. Dat is goed. deed het samen met staatssecretaris Halbe Zijlstra en met Joop Atsma. Uh, ook staatssecretaris trouwens. Uh, dan de laatste vraag. Het gaat goed uh, tot nu toe. Hou dat vol. Maximaal vier punten te verdienen met uh, die laatste vraag. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. En we willen dus graag weten wat bedoelen wij hier. Als je het weet, onmiddellijk stop roepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik voel nattigheid. 3. Voor één gulden werd ik opgesierd door een grote toekomst. Stop. Dat is het uh, Van der Valk Hotel, uh, de, pier van, de, op de pier van Scheveningen. De uh, voorlaatste aanwijzing was geweest... in september werd mijn schateiland verwoest... en de uh, laatste aanwijzing zou zijn geweest... met behulp van een helikopter zijn gisteren mijn sloopresten opgeruimd. Het is inderdaad de Scheveningse pier. Heel goed, uh, in 1991 is die overgenomen door inderdaad Van der Valk... voor het symbolische bedrag van één gulden... Het uh, Schatheiland was een deel van het partycentrum dat in september is afgebrand. De brand van 2011 was precies 25.000 dagen na de brand van 1943. Kan je nagaan. Uh, inderdaad, goed. Je komt op 8. Dat is een prima score. Uh, dat betekent dat er 14 vragen goed moeten zijn om uh, te winnen vandaag. En dat zit er gewoon in. In 90 seconden de tijd. Dus het wordt nog heel spannend. Uh, we gaan zo meteen uh, spelen. Deel 2 van de quiz.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 De bezuinigingen op de verslavingszorg moeten worden teruggedraaid. Medewerkers in die verslavingszorg hebben een brandbrief gestuurd naar de politiek. Ze maken zich ernstig zorgen over de bezuinigingen, waardoor 9000 banen op de tocht staan. Daardoor schiet de hulp aan verslaafden tekort en zullen de kosten die daardoor worden veroorzaakt per saldo juist toenemen. De Tweede Kamer is al akkoord gegaan met de bezuiniging. Komt deze brandbrief te laat? Of geeft het juist aan dat de vrees gegrond is? Daarom die stelling dus. De bezuinigingen op de verslavingszorg moeten worden teruggedraaid. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070, 70. dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe dat dan met hekje standpunt straks. Na half twee gaan we erover doorpraten met Lea Bouwmeester. Die is Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Goed, dat is dat. Dan uh, zijn we terug bij de, bij de quiz met uh, Stijn Taal, dus 26 jaar uit Alkmaar. We, we, we hebben nog niet eens gezegd, je werkt bij de AFM, hè? Ja, inderdaad. Ik, dus jij zit ook een beetje in die financiën? Uh, ja, ik uh, hou er toezicht op, inderdaad. Wat, wat doe je er precies? Uh, ik dan? ben uh, medewerker toezicht. Dus wij houden toezicht op, uh, en de, op, op, op alle financiële instellingen in uh, Nederland. Ja. Uh, is dat leuk? Ja, dat is heel leuk. Ja. Ja. Ja. Nou, hartstikke goed. Uh, Kijken of we jouw financiële uh, instelling een beetje kunnen spekken. Want uh, als jij wint, dan uh, krijg je dus 300 euro... En uh, Jan Hommers uit Delft die luistert ook mee. Want uh, tot nu toe had hij de hoogste score met uh, 105. Was het, hè, had ik gezegd. Klopt dat? Ja, 105. Uh, daar kan je overheen als jij 14 vragen goed hebt of meer. En hoeveel moet ik er halen om, uh, om, om volgende week alweer weer met Roef? Dan moet je er wel echt in de 150, 160, ja, 170 scoren. Dat dus, wordt lastig. Ja, ja, dan moet je er echt heel veel meer goed hebben. Uh, maar we gaan kijken hoe je vee komt. Uh, niet, uh, we, we geven niet op. Als je het antwoord niet weet, pas roepen. En uh, ik stel de vragen. Handig als je de vraag uitgesteld laat worden. en dan pas je antwoord geeft. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. De Tweede Kamer steunt Wiens plan om te bezuinigen op de huisartsen. Uh, pas. Minister Schippers is dat. De slachtoffers van de treinramp. bij welke plaats krijgen 50 jaar na datum een monument. Pas. Harmelen, de olievlek van een lekkend offshore olieveld van Shell... dreigt de kust van welk nee, land nee. te bereiken. Is goed. Het aantal Nederlandse gebruikers van wat voor gadget... is in een half jaar ruim verdubbeld? De I I iPad. Ja, de Tablet. Reken hem goed. Welke voetballer vecht zijn schorsing van acht duels aan die ja, de Engelse Bond hem heeft opgelegd? Is goed. Volksvertegenwoordiging van welk land heeft gisteren ingestemd met een wettelijk verbod op het ontkennen van volkerenmoord? Frankrijk. Is goed. Directeur van welk energiebedrijf stapt op? Delta. Is goed. Wie heeft volgens zijn biograaf in 2003 getwijfeld om de Nobelprijs in de ontvangst te nemen? Uh, uh, Obama. Nee, het was Nelson Mandela. Welke P.S.V. scoorde gisteren twee keer tegen FC Twente? Uh, Matas. Dat is goed. De Spaanse politie heeft woensdag een man gearresteerd... voor het lekken van een nummer van welke artiest? Enrique uh, Iglesias. Nee, Madonna. Welk Radio 1-programma roept zijn luisteraars op... de komende weken te stemmen op hun lievelingsnatuurgeluid? Uh, uh, wakkerdier. Nee, Vroege Vogels. Welk alarmeringssysteem wordt volgend jaar landelijk ingevoerd? Pas. NL Alert. Het boek van Alke Kok. Over wie wordt verfilmd? Krijf. Nee, Holleder. Bewoners van de flat boven welk winkelcentrum in Heerlijk kunnen vanaf vandaag weer terug naar hun appartement. Was. Dus het loon. Welk blad plaatst in het komende nummer toch geen rectificatie vanwege het nigger bitch-artikel op zangeres Rihanna? Is goed. Welke minister garandeert de Tweede Kamer dat de geluidsoverlast door EWEX-vliegtuigen in Limburg met 35% wordt verminderd? Het was Hans Hillen, de minister van Defensie, en niet Henk Bleker. Helaas. Het moesten er 14 zijn. Uh... En de vraag is, heb je dat gehaald? Nee, nee. Heb je meegeteld in jou? Ik heb niet meegeteld, maar het waren er bij lange na niet genoeg. Je bent wel van de cijfertjes natuurlijk. Um, het waren er zeven. Ja. En dat is inderdaad niet genoeg. Het eerste gedeelte ging hartstikke goed, maar... Uh, en trouwens nog een aardige score natuurlijk, 56. Maar ja, niet, niet genoeg voor de eindoverwinning. Helaas. Het spijt mij ook. Um, je krijgt van ons in ieder geval het normale prijzenpakket mee. Dus de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio de Mok en de lunchbox... Nou mooi, dan dank je wel. Ja, dat is altijd leuk. Mm -hmm. En uh, gewoon over een paar jaar nog eens een keer weer meedoen. Ja, ja, misschien wel. Drie maal is scheef slecht, ja. Ja. <laughs> Leuk dat je er was Stijn, en goede reis terug naar Alkmaar. We gaan naar de winnaar van deze week, ik noemde zijn naam uh, al eventjes. Uh, Jan Hommes, goedemiddag. Dag Jozef, goedemiddag. 46 jaar, uit Delft. Klopt. Um, nou, hij is binnen. Ja, ik had het niet gedacht na die eerste ronde. Hij had, ach goed, ik denk nou, dat is Kat en Bakkie, dat gaat hij wel halen. Ja, ja, hij moest een paar keer te veel passen in, die, ja. in dat tweede gedeelte. Want dat was ja. inderdaad mogelijk. Uh, gefeliciteerd, want je mag je weekwinnaar, eigenlijk de laatste weekwinnaar van dit jaar noemen. Dankjewel, dankjewel. En dus 300 euro in de knip. Precies, ja. En dat is zo voor de feestdagen ook niet verkeerd, dacht ik. Ja, ik denk dat ik gewoon iets leuks met mijn gezin ga doen voor dat geld. Kijk aan. Hebben ze wel verdient, denk ik. Nou, die kunnen zich daar alvast op verheugen. Ik wens je prettige ja. dagen. Eh, al dan niet met die 300 euro. Ik weet niet of het nog lukt, hoor, om het voor die tijd bij je te krijgen. Maar we gaan ons best doen. Uh, Goed, en en uh, nou ja, nog een keer gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En voor jullie ook uh, fijne dagen en succes met je programma. Dankjewel. Um, okay. Ik ga nog een keer doorverwijzen naar volgende week. Want dan spelen we dus de, de finale eigenlijk van die Nationale nieuwsquiz. We hebben dat weer een heel jaar gedaan. We hebben de zes beste kandidaten geselecteerd met de hoogste scorers. Die gaan het eerst tegen elkaar opnemen in een soort voorronde. Dat zal gebeuren dinsdag, woensdag en donderdag. En dan is vrijdag de finale met drie... Uh, ja, drie, drie eindwinnaars. En uh, die gaan dus bepalen wie de nieuwscanner van 2011 gaat worden. Gaat allemaal volgende week gebeuren in dit uh, programma. Als u zich nou voor volgend jaar een keer wil aanmelden... en zeggen van nou, ik, ik hoor dat elke dag en uh, ik ben ook goed in dat nieuws... meld u, u ook gewoon aan via de site uh, radio1.nl. Daar staan allerlei verwijzingen. En uh, u kunt ook gewoon een mailtje sturen naar nieuwsquiz@ncv.nl. wij meld ons uh, zometeen om kwart over één weer... En dan gaat het over crowdfunding. Wordt steeds vaker toegepast, met name ook bij culturele projecten... maar tegenwoordig ook voor beginnende bedrijfjes. Misschien wel het woord van 2012, je weet het niet. Zometeen meer daarover. Nu eerst het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Zometeen om twee uur vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live! Sofie In het Veld, voor D66 in het Europarlement, gelooft nog wel in Europa. Stand-up comedian Thijs van Domburg is gastrecensent. de column van Justus van Oel, de sportwerk van Frits Barend... en swingende live muziek van de Tiny Little Big Band. En u bent ook welkom in De Kroon in Amsterdam van twee tot half vijf... bij Vrijdagmiddag live! Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ik ben Linda Wagenmakers en samen met Frans Bauer, Karin Bloemen en Siep van der Ploeg breng ik het kerstverhaal op unieke wijze tot leven. Kijk vanavond naar Kerstfeest op de Dam. Half tien, Nederland 1. Ja, spaar één jaar vast bij Regiobank met 3,25% rente. Nu door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Profiteer snel, kom langs of ga naar regiobank.nl.